Maar, maar dat is Kingsley Matombo. Maar nou de vriend, ik dacht dat ik je you nooit know, meer terug zou zien. Kingsley, is, is alles in orde? Kingsley, non, <laughs> Stop. Het <laughs> pas niet goed. Als je het meest te zien hebt, ging het leed af. Ja, achteruit! Wat een goal! Wat een goal! Ik wil nog niet overkomen als een zogere goudwijf of zo. Maar Rotterdam, het is toch serieus veranderd de laatste tijd. Het valt allemaal in één. Met het midden. Wat geen stand meer, Baranarchie, het bloedverduisterend tijd wordt op de wereld losgejaagd, alom god schuldsplechtigheid in de golven onder hè? Niks, Mo, is dat? Is dat een horror? niet. De verloren dochter keert terug, pot voor koffie. En de moske dan lukt er in nu bloemen. Wat zijn dat voor manieren? In naakte schoonheid gehuld, In lieflijkheid Pandora overtreffend. Wat Niks, kijk. Zeg, Loraka, heb je wel serieus wat uit te leggen, zeg? dat die jonge nog u op ziek was? Maar gij had gij wel de laatste mond. Verzikking der ziel. In schandelijk verval. Extreem. Verwilderd. Ruw, Vreed. Zo ik zag hier een grote bak opzetten, zo. Ah! Marga! Elf! Elf! Helemaal! Mijn vriendinneke lief! Marta! Laat me! Is Eensje! Wat zie je er van hier? Moeder van niks, deze Ah! Hij is er! Alleweeg! Sliddenpok! Stoepo! Hallo! Hallo! Hallo! Zijn Ze op te Stop in the name of love. Geen noot, ik ben hier. The chosen one. Dat wijven we niet met licht doen zien. Ik dat dat kun hier eens rap oplossen ze? Through the magic power of music. Sweet country blues music. <middels> Eh, ja. uh, oké. Okay. Maar dus, de nakende dood van Klaas Bavo. Dit gaat even prikken, Klaas. Maar daarna zul je niks meer voelen. Ik beloof het. Mahoza! Wel, wel, wel. De hoer leeft ook nog. Maar niet voor lang meer. Voor de kui, als je wil. He garne. De gaarne. De of de hellebaard? De hellebaard liefst, dat is meer theater. He, he. Laura Pallemans, professor Motombo. Ik heb ze gevonden, eindelijk. Maar het zijn monsters geworden. Ja, en dat vreselijke lot staat ons allen te wachten als we het ingrijpen. Zie je nu wat je hebt aangericht, Klaas Bavo? Ikke, maar ik heb die mensen nog nooit gezien. Dat hoefde ook niet. Als Professor Kingsley Motombo geweten had welke onuitspreekbare gruwelen hem hier te wachten stonden, dan was hij waarschijnlijk gewoon in zijn knusse kaapstad gebleven. ...and I firmly believe that extended field research in Gotterdam... ...will provide radical new insights in primitive anthropology. Maar nee, hij was een wetenschapper. Hij moest en zou zijn neus in zaakjes stoppen die hem niet aangingen. De Black Minds. Here is the ultimate answer. En dat kwam hem duur te staan. Noor, de stop. Have the En het was diezelfde stomzinnige nieuwsgierigheid die ook ons allerschoonheidskoningin Laura Pallemans de das heeft omgedaan. Hallo, meneer de burgemeester. Bent u thuis? Het is m'n Ik kom in prijs halen. Hallo? Hmm, een keer de achterdeur proberen dan. Hallo? Is er iemand? De stangen! Laat ze stoppen! Laat ze alsjeblieft stoppen! Nee! Dus ze waren helemaal niet ontvoerd. Komt dat tegen? Gaan we die bavo nu eindelijk doodmaken? Ja. Dat gaan we.